Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn dit weekend heel wat coronabandjes uitgedeeld. Kroegen mogen die vanaf dit weekend officieel uitdelen zodra ze een QR-code hebben gecheckt. Zo kunnen mensen daarna sneller naar binnen. En dat scheelt lange rijen, want scannen duurt lang, vertelt de kroegbaas. Zeker op het moment dat een terras vol zit en het gaat regenen en iedereen wil naar binnen. Dan uh, zit je met het probleem dat je één iemand extra kwijt bent. Verschillende steden gingen dit weekend met het bandje aan de slag. Ook in Leiden, waar het dit weekend groot feest is vanwege het Leidensontzet. Deze mensen zijn enthousiast. Moet je het even zo doen en dan ben je, ben je binnen. Ik vind het helemaal prima. Het is makkelijk. Het is duidelijk te zien dat je kunt zien of iemand heeft een corona pas of niet Dat vind ik heftig. Een steekpartij vannacht in Alkmaar. De politie kwam af op meldingen over een grote vechtpartij. Toen agenten aankwamen werden ze aangesproken door een man van 20 Die was neergestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een man van 21 opgepakt. Opnieuw heeft China tientallen militaire vliegtuigen langs Taiwan laten vliegen. Dat deden ze gisteren en eergisteren ook al. China claimt al jaren dat het eiland bij hen hoort. Maar tot nu toe bleef het vooral bij dreigen. De premier van Taiwan zei gisteren dat China de vrede in het gebied nu in gevaar brengt. En in Amerika zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor het recht op abortus. Aanleiding is de nieuwe wet in de staat Texas, die verbiedt abortus zodra er bij het embryo een hartslag is waargenomen. Wat vaak na zes weken het geval is. De demonstranten zien de wet als een verbod op abortus. is is we Eind dit jaar kijkt het Amerikaanse Hoge Rechtshof naar de abortuswet in Mississippi. In die staat is het verboden een zwangerschap na 15 weken af te breken. De uitspraak in deze zaak heeft veel invloed op de abortuswetgeving in andere staten. Heb ik nog het weer? Nou, op veel plekken regen vandaag. Maar in de loop van de dag wordt het wat droger. In het westen ook wat zon. Op de meeste plekken gaat het op 15. In Limburg is het een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb vandaag het programma samengesteld en ik presenteer het natuurlijk ook. Het eerste nummer van het uh, tweede uur is van Herb Ellis en Freddie Green. Uh, het komt van hun album The Rhythm uh, Will uit 1975 en naast Herb Ellis op gitaar en um, uh, Freddie Green ook op gitaar natuurlijk, Ray Brown op bas en Jake Hanna op drums en Ross Tompkins op piano. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Carl Tjeder en Charlie Bird. Het komt van hun album Tamboe uit 1973 en het heet Black Narcissus. Koolchecker en Charlie Bird. Ik ga verder met een uh, vocaliste, een uh, zangeres met een geweldige stem, Ernestine Anderson. Zij heeft een um, album gemaakt in um, 1981, ja, dat is het. Never make your move too soon. Zij wordt hierop vergezeld door uh, Monty Alexander op piano, Ray Brown op bas en Frank Gant op drums. Het nummer heet Poor Butterfly. Ernestine Anderson. <middels> But if he don't come back I'll never sigh I'll never cry I just must die Poor butterfly Neath the blossoms waiting, poor butterfly, for she loved him so. The moments pass into our Ja! I'm sure he'll come to me in the by and by. But if he never comes back. Oh no, just Ernestine Anderson met Poor Butterfly. Ik ga verder met Vic Dickinson, een uh, trombonist... die met vele grote artiesten heeft samengespeeld... En hij heeft in um, 1953 een, een eigen album opgenomen. Uh, dat heet de Vic Dickinson Septet Volume 1. En hij wordt hier onder andere vergezeld door uh, Edmund Hall op klarinet, Ruby Braff op uh, trompet. En gaat u luisteren naar het nummer Russian Lullaby. Ik kan het helaas niet helemaal draaien, want het duurt uh, ruim negen minuten. Maar uh, voldoende om er lekker van te genieten. luistert naar het Vic Dickinson septet met Russian Lullaby. Het nummer duurt helaas te lang om helemaal te draaien. Dus ik moet verder naar het volgende nummer. En het volgende nummer wat klaar ligt, dat is um, ja, van een heleboel uh, artiesten die daarin meespelen. Johnny Griffin, Ruud Jacobs, Kenny Drew. Um, uh, en dan zit ik even op mijn blaadje te spieken. Robert Joseph en Wim Overgaal. Ze waren in 1963 in Polen en um, daar was een, uh, een um, festival gaande. En um, de Nederlandse artiesten die, uh, ja, die vielen in bij de band van, uh, van Johnny Griffin. Daarom zo'n zo vreemde samenstelling, zeg maar. En um, u gaat luisteren naar het nummer Sophisticated Lady. Ook dit nummer duurt um, een beetje te lang om helemaal dra te draaien. Het komt van een album af, dat heette Jazz Jamboree. Nummer 63. En ja, zoals gezegd Johnny Griffin... met een aantal grote Nederlandse artiesten... waaronder Wimmer Overgaal. Tony Griffin met Sophisticated Lady... vergezeld door onder andere Ruud Jacobs en uh, Wim Overgauw. En waarom hebben zij daar ingevallen? Nou, zij waren daar ook aanwezig... om samen met Rita Reijs in het Pim Jacobs-trio op te treden. Dat was in Polen in oktober 1963. Ik ga verder met um, een heel ander uh, nummer van Benny Golson. Het komt uit uh, het album Turning Point uit 1962. Het uh, nummer heet Three Little Words... En naast Benny Golson op tenoorzaak, Vinton Kelly op piano en Paul Chambers op bas. Yeah. Uh -huh. Ik met Three Little Words. Ik ga verder met een uh, nummer van um, een album van Oliver Nelson en Eric Dolphy. Ik uh, kom, realiseer me dat ik uh, Eric Dolphy eigenlijk uh, niet of nauwelijks gedraaid hef, heb. Hij is een uh, multi-instrumentalist. Hij uh, speelde onder andere dwarsfluit, klarinet, basklarinet en altsaxofoon. Hij speelde vaak samen met Charles Mingus. En hij staat eigenlijk bekend om de introductie van de basklarinet in de jazz... Hij is ook wel uh, uh, bekend van zijn samenwerking met Ornette Coleman... van het uh, grensverleggende album Free Jazz. Een heel experimentele jazzvorm. De Free Jazz. Dit album, um, wat ik nu heb klaarstaan, dat heet Straight Ahead. Het komt uit 1961. En uh, hij speelt daarop samen met Oliver Nelson... en op Bas George Duvier, op Drums George Roy Heens... piano Richard Weinens en... Het nummer is geschreven door Milt Jackson en het heet Ralph's New Blues. I'm Nelson met Eric Dolphy. Ik heb vandaag heel veel nummers bij me die uh, ja te lang zijn voor deze uitzending, dus die zal ik uh, af moeten kappen. Ik ga verder met een uh, opnieuw een uh, lang nummer. Het is van Jimmy Smit weer. Het komt van zijn album Six Views of the Blues uit 1958. Het is een album wat wel 40 jaar is blijven liggen. En ja, wat is de reden daarvoor? Waarschijnlijk. Um, dat Blue Note in die periode zo ontzettend veel albums opnam met uh, de artiesten... dat ze het simpelweg niet uit konden brengen allemaal. Daarom zijn een aantal albums blijven liggen... en gelukkig is deze ook uiteindelijk uitgebracht, want het is een heerlijk album. En hij speelt erop met een geweldige bezetting. Jimmy Smit natuurlijk op Hammond Orgel, S uh, Cecil Payne op uh, bas, Kenny Burrell op gitaar en Art Blakey en Donald Bailey op drums. Het nummer heet Blues No. 4.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 All right. naar Jimmy Smith met blues number 4 van het album Six Views of the Blues. Ik ben uh, toegekomen aan het laatste nummer van uh, deze uitzending van CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het samengesteld, gepresenteerd vandaag met veel plezier. En um, ja, ik hoop dat u genoten heeft van de heerlijke muziek. En het laatste nummer wat uh, klaar ligt, het is van uh, Duke Ellington. Het komt van zijn album The Festival Session uit 1959. En natuurlijk is het een live nummer en het heet um, de Coped Out Extension Duke Ellington. Fijne zondag en tot de volgende keer. We luistert naar Duke Ellington met de Coped Session van het album Festival Session. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Fijne zondag en tot de volgende keer.